Eerder won Kromo Jojo met het estafette-team Zilver. Een fotocamera in een blikje, geplakt op een verkeerspaal... heeft tot flinke ophef geleid in Middelburg. Agenten troffen het verdachte pakketje aan in het centrum van de stad. Na de vondst werd de omgeving afgezet. Bewoners moesten lange tijd binnenblijven. De politie zette dranghekken neer om nieuwsgierigen weg te houden. Ook de explosieve opruimingsdienst werd gewaarschuwd. Tips van bewoners leiden naar de sterrenwacht in Middelburg.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 Maar nieuwe patiënten worden pas opgenomen als de noodsystemen zijn getest en als alles weer goed werkt. In de derde voorronde van de Europa League hebben Heerenveen en Twente hun eerste wedstrijd gewonnen. Heerenveen won thuis met 4-0 van Rapid Boekarest. en Twente versloeg Mlada Boleslav in Enschede met 2-0. Eerder op de avond ging Vitesse onderuit in Rusland. Tegen Angie van trainer Guus Hiddink werd het 2-0. Volgende week zijn de returns.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 Vannacht met Henk Sjoerd Oosting. En u bent van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Casa Luna de zomereditie. We gaan het vannacht hebben over namaak, over nepgoederen en ook over mammoeten. We hebben namelijk de mantengast die op beide terreinen deskundig is. Dick Mol, hele goede nacht. nacht. Want u bent internationaal bekend als mammoedeskundige en dus ook deskundig op het gebied van, van namaakmerkgoederen... want u werkt bij de douane op, op Schiphol... Kunt u zeggen dat, dat uh, het ene deel, zeg maar de mammoeten... dat dat uw hobby is en dat uh, voor de douane werken... dat dat echt uw werk is? Of is het inmiddels al bijna gelijkwaardig geworden? Ja, het is eigenlijk wel gelijkwaardig. Voor mij zijn er twee passies die ik heb. Uh, ik heb uh, van kind af aan... ik ben opgegroeid in de Gelderse Achterhoek. Een geologisch mozaïek. Allerlei verschillende kleigroeven en steengroeven waar je fossielen kon verzamelen. En ik wilde altijd graag paleontoloog worden. Ik kwam uit een groot gezin... Negen kinderen. Niet voldoende geld om te gaan studeren. Geen... En toen moest ik gaan werken. Toen ik mijn HAVO-examen had gedaan. En toen kreeg je nog brieven in de bus... van de Belastingdienst en van de Politieacademie... om daar te komen werken. Ik heb toen gesolliciteerd bij de Belastingdienst. Daar had de inspecteur heel snel door... dat ik daar niet thuis hoorde binnen vier muren, muren. En die vroeg, bent u bang in het donker? Nee, ben ik niet. Ik denk, wat een vreemde vraag. Dan is misschien de douane iets beters voor u. De douane bewaakte toentertijd nog de groene grens... tussen Nederland en België en Nederland en Duitsland. En dan zou hij kunnen regelen dat ik daar misschien aan de slag kon. Dus letterlijk in het donker op zoek naar smokkelaars. De smokkelaars, ja, de groene grens. Er was niet zoveel te doen. Maar... En het voordeel van dat werk aan die groene grens is... dat je heel veel vrije tijd hebt. Want je werkt op de onmogelijke tijdstippen. En dan heb je heel veel vrije tijd. En zo heb ik me kunnen bekwamen in die paleontologie... En bij de douane, hè, de tijd gaat heel erg snel, uh, allerlei wetgevingen... Hè, alles wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid, economie en milieu... naast die fiscale taken die we hebben. En daar valt onder andere namaak onder. Hè, ja. Een invoer van namaakgoederen dat verboden is... Hè, want je maakt een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een ander. En dat is heel leuk, dat is heel spannend... Ja, en ik vind dat prachtig om te doen. Mooie combinatie. Dan laten we het zo meteen over het werk voor de douane hebben. Maar eerst dat, dat ja, de, de mammoet deskundige uh, internationaal befaamd... U uh, vertelde uh, voordat de uitzending uh, begon... dat u uh, nou, honderden interviews uh, al over de wereld gegeven heeft uh, over uw werk. Um, u heeft uh, boeken geschreven, die zijn in het Duits verschenen... in het Engels, in het Frans. Um... Russisch. Japans, Koreaans, dus... Uh, dus, dus ze lijkt. verschijnen overal. Een ja. uh, aantal van artikelen, wetenschappelijke artikelen uh, schrijft u. En toch staat het, als u kijkt op uw eigen uh, Wikipedia-pagina... Uh, over Dick Mol, dan staat daar hij is amateur paleontoloog Ja, ben ik ook. Hè? Ik verdien daar geen geld mee. Dus het is wel iets wat ik met liefde doe. Hè? Mm -hmm. en een amateur, een hobbyist... dat is iemand die iets met liefde probeert te doen. En... Maar ja. volgens mij bent u die staten toch al lang ontstegen. What's in the name, zei Shakespeare. Uh, ik heb van mijn vader geleerd uh, toen ik opgroeide als kind... Mijn ouders bouwden in 1968 een groot huis in Winterswijk. En dat moest zo, in 1972, 1973, opnieuw geschilderd worden. En tegenover ons, daar stond een grote woonwijk. En mijn vader kondigde aan dat we het huis de komende zomer moesten gaan schilderen. En toen keken we naar buiten en aan de overkant van de straat... waren de gemeenteschilders, die waren in de regen... de, woning, de woningwetwoningen aan het schilderen. Ik zei, mijn vader, maar dat gaan wij niet doen. Wij doen het in de zomer. Als het droog is, dan halen we de ramen uit de kozijnen, dan schuren we die, dan plamuren we ze, dan een grondlaagje erover en uiteindelijk als het allemaal keurig droog is, met het puntje van je tong tussen je tanden of tussen je lippen en dan strijken we het heel mooi af. Wij doen het dan als hobbyist, als amateur, beter dan die professional. De professional heeft maar één ding voor ogen, en die wil twee jaar later opnieuw dat huis weer gaan schilderen en wij wilden het gewoon heel degelijk doen. Nog ga ik niet zeggen dat ik het beter doe dan professionals. Die hebben een academische achtergrond, heb ik niet. Maar ik heb het voordeel dat ik heel veel tijd in mijn liefhebberij kan steken. Ik ben ooit begonnen met het verzamelen van fossielen in Winterswijk. Afdrukken van notosauriërs in die zogenoemde moesje Schelpjes, tropische schelpen uit het Oligoceen, uit het Mioceen, Die aangaven dat de kustlijn ooit bij Winterswijk heeft gelegen. Ergens zo'n 15 miljoen jaar geleden. Maar ik was altijd geboeid door alles wat groot was. En ik weet nog heel goed, ook in 1968 kocht ik mijn eerste boek over fossielen. Eigenlijk was het over zwerfstenen die in het ijstijdvak... met het ijs vanuit Scandinavië naar Nederland gebracht waren. En dat boek dat was geschreven door Piet van der Leijn. Dat was een amateur, petroloog, een stenen en Die had al die zwerfstenen in Nederland verzameld. En dan probeerde hij het herkomstgebied te achterhalen. En daar heeft hij een boek over geschreven, dat heet het Keienboek. En in de versie van 1968 zijn er ook een groot aantal fossielen in opgevoerd... die in Nederland gevonden konden worden. En een van die fossielen die daarin stond, was een kies van een mammoet. En ik herinner me nog heel mooi dat onderschrift. Er was een kleurenfoto in dat boek. Een hele mooie grote kies, zo'n 40 centimeter lang. Met een heel mooi kou oppervlak. Ziet er heel mooi en boeiend uit. En daar stond, kies eena mammoet. Het trotse bezit van de schrijver Dezes. <laughs> en dan vervolgens de vindplaats ergens opgebracht uit de Lingen... in uh, Gelderland of Brabant. En toen dacht u, dat wil ik ook. Dat wil ik ook, want er stond onderbij dat het heel zeldzaam was. En dat je derk fossielen eigenlijk alleen maar aantrof in openbare verzamelingen, musea en geologische instituten. die we toen nog in Nederland hadden. In Groningen, in Utrecht, in Amsterdam en nog een in Amsterdam en in Leiden. Ik denk dat wil ik ook. En uh, inmiddels heeft u volgens mij niet één kies, maar hoeveel duizend kiezen nou, van mammoeten? Een paar duizend, maar in totaal over, uh, overblijzen van mammoeten en leeuwen en derken uit het ijsteedvak. Met name van Nederland en de aangrenzende Noordzee, zo'n 30.000 wel. Ja. En die liggen bij u thuis? Het huis. De meeste ligt thuis. Enkele dingen zijn uitgeleend aan musea waar ze tentoongesteld zijn. En dan heb ik nog een opslaglood, waar ik wat in ligt. Hoe ziet dat eruit bij u dan? Ja, uh, hoe voor mij heel normaal. En voor mijn vrouw ook. Mijn kinderen zijn er ook in opgegroeid. Maar die zijn inmiddels het huis verlaten. kunnen alleen nooit meer bij me, bij me blijven slapen, want die kamers zijn bezet. En het is een soort pakhuis geworden. Uh, maar heel. Uh, Heel gezellig, want iedereen die komt vindt het bijzonder... dat ze dan afloop als ze weg gaan van het bezoek... dat ze dan misschien onaardige dingen zeggen. Maar ik lever heel plezierig in mijn vrouw ook. Want Bent u heel geordend? Want Ik, ja. kan, ik kan me voorstellen dat u, u, als ik u, ik heb u... de afgelopen uur was u hier al aanwezig en hoe u vertelt... dat bij wijze van spreken u, u overal vindt plaats hoe oud het is... en dat u een blindeling ze terug kunt vinden. Ja. Ik uh, weet precies waar ik wat op sta. Uh, ik heb uh, allemaal fossielen in hele mooie schone dozen verpakt. Die zijn van Tempex gemaakt. Die worden normaal gesproken in de visindustrie gebruikt... om ze in bevoren toestand dan de wereld over te zenden. Garanderen 24 uur uh, uh, dat de inhoud bevoren blijft. Dik Tempex met een mooie afsluitbare deksel. En ieder object wat erin ligt, overzichtelijk, niet opgestapeld in die dozen... zijn ze 40 bij 60 centimeter en dan zo'n 40 centimeter hoog. Daar heb ik er een paar duizend... Van. Er zit allemaal vol en er zit overal bij ieder voorheb een labeltje. Wanneer het gevonden is, door welk schip het bijvoorbeeld is opgevist of op, op, op, opgebaggerd. De naam van de kapitein of de naam van de motordrijver die het bewaard heeft. Die voor mij keurig netjes de coördinaten heeft genoteerd. Welk jaar, welke datum, alles. Want hoe gaat dat nu? Want um, u bent ja, wereldberoemd in ieder geval in een mammoetland. Maar u, u gaat de, de wereld over, want hoe, hoe komt u in contact? Hoe, men zoekt contact met u? Ja, uh, we hebben in Nederland een aantal eminente paleontologen gehad. Eentje daarvan, dat was uh, Dubois natuurlijk... die de rechtopgaande mensen in Java heeft ontdekt aan het eind van de 19e eeuw. Dan hebben we in de 20e eeuw een uh, meneer Hoyer gehad... die de collectie die du Dubois op Java verzameld heeft beschreven heeft. Dat was een goede vriend van mij, helaas overleden. En we hadden een paleontoloog in Utrecht. En dat is Weilen Paul Sondaar. En die woonde in Loenen aan de vecht... En die man had een global view. Die hield zich niet bezig met een fossieltje uit Winterswijk... of een fossieltje van de bodem van de Noordzee. Die had echt een, een global view. Die wist overal heel boeiend over te vertellen. En die beschouw ik eigenlijk als mijn leermeester. Want daar ben ik heel veel mee opgetrokken. En daar heb ik heel veel mee gereisd. Altijd uh, interessante vindplaatsen. Het was wat chaotisch. Maar... Uh, Stoorde u dat? Uh, nee, want dan kon ik hem iedere keer vertellen hoe het wel moest. En als hij bij mij thuis kwam, dan pakte hij een fossiel uit een doosje... waar het juiste label bij lag, en dan legde hij het bij iets anders neer. En dan moest ik altijd zeggen, nee Paul, dat moet daar. Ja, ja dat komt het wel goed in. H hij was wat chaotisch, maar uh, buitengewoon imabel mens... en buitengewoon deskundig. Maar daar heb de, de, ik heel veel de, van ja, geleerd. Maar als hij een beetje chaotisch was, was dan zeg maar het, het wetenschappelijke werk... Wat, wat hij deed, was dat dan wel te vertrouwen? Uh, 100% zou ik zeggen. Nou, wetenschap is natuurlijk altijd... He, vandaag beweer ik dit, morgen komt er een andere... die goede argumenten heeft om dat onderuit te halen. En dan is het alweer uh, verouderd. Maar uh, Paul Sonder was een eminent paleontoloog... die heeft allerlei bijzondere dingen ontdekt. Hoe? fauna's, hè, hoe dieren, als die eenmaal op eilanden terechtkomen... in Zuidoost-Azië of in het Middellandse zeegebied... hoe die dieren dan in een korte tijd zich konden aanpassen aan het eilandleven. Ja, dat olifanten, mammoeten bijvoorbeeld, op het vaste land... een schouderhoogte van zo'n 3 meter hebben, 2,70 meter, 3 meter. En als ze eenmaal op die eilanden terechtkomen... doordat ze er heel goed heen konden zwemmen of drijven dan moesten ze zich aan dat kleine eilandleven aanpassen. En dan verdwergden ze. En werden ze niet groter dan de tafel hier. Zo'n 90 centimeter schouderhoogte. En dat, heeft, dat is eigenlijk zijn werk geweest. Daar is hij de grondlegger van geweest. En daar heb ik gewoon heel veel van geleerd. Ja. En uh, ik heb uh, daardoor ook geleerd... dat alles wat ik doe, dat het heel precies moet gebeuren. Dus ja. Hoe is dat gegaan? Ik, uh, uh, ik kom in contact met vissers... die Overblijfselen van mammoeten en andere ijstijdsoogdieren van die bodem van de Noordzee opvisten. Want u moet weten, in het ijstijdvak, in het Pleistocene, ruwweg tussen 2,6 miljoen en 11.500 jaar geleden, heeft, hebben de Britse eilanden vastgezeten aan het continent van Europa. Je kon met droge voeten gewoon van Katwijk naar uh, Norwich wandelen in East-Englia. Ja. Je moest er oppassen, want het was gevaarlijk, want er liepen sabotantijgers rond, leeuwen, olifanten en, olifant en dergelijke. Het was niet een soort waddengebied, zeg maar. Nee, maar nee het was nee, echt nee, gewoon. Het is een, een, eigenlijk van, vanuit, van Engeland over de Noordzee, Nederland, Duitsland, Polen, Wit-Rusland, Rusland over de Beringstraat naar Noord-Amerika is het een hele gordel geweest. De Amerikanen noemen dat de, de Bison Belt, want er liepen heel veel. Uh, steppenwiescenten rond, wij duiden die ook wel eens aan als bisons... Uh, een koude, droge, boomloze grasvlakte, een steppe. Wij noemen dat in Nederland een mammotstebben. Heel veel van die beesten die dan in het gebied hebben geleefd... wat nu de Noordzee is, die zijn daar uh, doodgegaan... zijn in rivierbeddingen terechtgekomen, zijn in het sediment ingebed... En die spoelen nu wel eens bloot, als we gaan baggeren... voor de aanleg van Maasvlakte 2 of iets dergelijks. En dan ga je er met een boomkor, met een net, over die bodem slepen, Wat normaal vissers doen voor platvissen. En dan komen die als bijvangst in het net terecht. En die kun je verwerven, die kun je onderzoeken. En wat bleek, dat is ongeveer de 70 jaar jaren geweest... dat we hadden verschillende soorten mammoeten. Die kun je van elkaar onderscheiden op basis van die grote kiezen of molaren, wel 30, 40 centimeter in lengte... als we over de laatste kies spreken. En die zijn verschillend. En ik had mammoeten uit het begin van het ijstijdvak. Dat zijn een soort browsers geweest, loofeters... die in het savannegebied moeten hebben geleefd. Dan hadden we kiezen of molaren die van een soort steppenmammoet zijn geweest. De opvolger van die zuidelijke mammoet. En dan vervolgens die typische wolhagenmammoeten, het icoon van het ijstijdvak... Die, waarvan de kiezer er nog meer geavanceerd uitzagen. En toen zei Paul Sonder tegen mij, wat je doen moet... Je moet al die gegevens die moet je noteren... en ik ga een conferentie organiseren op Sardinië... en dan kun je het daar mooi presenteren. Dat heb ik gedaan. Een paar jaar later heb ik datzelfde nog eens gedaan... op een heel groot dierkundig congres in Rome. En toen werd ik op mijn schouder getikt na afloop... tijdens de pauze, en er was een Amerikaan die stond achter mij... en die zei, Dick, I'm very impressed by your presentation. Do you want to work for me? Ik ben douaneambtenaar en uh, toen zat het nog aan de Oostgrens. Uh, dat kan niet, want ik heb een baan. En, uh, nee, maar uh, dan, dan kan ik je uitnodigen als visiting scientist... op mijn opgaving, een hele grote opgaving, in Zuid-Dakota in Amerika. Ik heb meteen mijn vrouw gebeld. Ik heb de aanbieding, mag ik volgend jaar daarheen? Prima. Toen ben ik daar geweest. Ja, en daar komen in de zomermaanden duizenden mensen... Maar ook wetenschappers uit Amerika... Die, dat zijn hele normale mensen. Dat, dat weet je niet of het die hoogleraar is of welke academische achtergrond die heeft. En die nodigen me ook allemaal uit, want die vonden dat ik een goed verhaal had. Ja, en dan betalen ze je ticket en je hotel. Dus ik ben gewoon een frequent flyer geworden. Toen dat hij nog bij Northwest Airlines tegenwoordig bestaat die geloof ik niet meer. En is dat een onderdeel van KLM en Frans geworden? Of hoe dat, dat precies dan elkaar zit. En dan ben ik daar veel geweest. En van het een komt het andere en dan word je wereldwijd gevraagd. Ja. En toen kwam het, het hoogtepunt, als het ware, dat in Siberië opnieuw een mammoetkarkas werd gevonden. Dus niet alleen maar een skelet, maar een karkas waar ook nog weken delen van dat lichaam bewaard gebleven zijn: de oren, de huid, het haar, de maaginhoud. Dat was door een Fransman ontdekt. Die wilde dat die mammoet eruit halen en die kwam via via die bij mij terecht en die nodigde mij uit om mee te gaan. En ik wilde natuurlijk graag naar Siberië, want die prachtige skeletonderdelen. We hebben in Nederland geen complete skeletten. Ja, die vertellen wel hoe groot het beest geweest is en of het een stier of een koe is geweest bij mammoet. Maar je wil graag weten hoe de, het uiterlijk van het beest is geweest. Want als paleontoloog probeer je iets te reconstrueren. Het gaan die... leven voor hun? Ja, niet alleen dat beest, hè, maar zijn hele biotoop. En toen heb ik gezegd: ik ga graag mee, maar dat gaat allemaal heel veel geld kosten is dat niet doodzonde, want we hebben voldoende mammoetskeletten uit die permafrost. Uh, als je iets gaat doen, doe dat dan op een andere manier, heb ik gezegd. Waarom haal je die mammoet er in de zomermaanden uit... als het in Siberië ook relatief warm is? Met warm water spuit je dat uit die bevroren bodem. Dan gaan alle gegevens uit die omringende sedimenten... en die wekendelen die verdwijnen. Die, die, die vernietig je, als het ware het wemelten van de moskitos als je naar buiten bent, rotwerk en zo. Doe dat gewoon in het voorjaar of in het najaar... als nog alles bevoren is en er een pakje sneeuw ligt. En dan haal je dat beest eruit in bevoren toestand. Ja, dan met, uh, pneumatische hamers kunnen er een, een gleuf omheen graven... een tunnel eronder, een chassis... en dan takelen we het op en dan brengen we het naar Nederland... en dan smelten we het hier af. Nou, dat kon niet, maar om een lang verhaal kort te maken... we hebben wel dat plan uitgevoerd. We hebben gezegd, we halen hem er in de winter uit... Dan nemen we een helikopter, de grootste transporthelikopter ter wereld. Dan takelen we dat 23 ton zware blok op, waar die mammoet in zit. Althans, die overblijfsel van die mammoet. En dan brengen we dat 250 kilometer naar het zuiden. Dan plaatsen we het in een onderaardse ijsgrot. En dan kunnen we het in die grot met haardrogers gaan afsmelten. Gewoon simpele hadrogen. Het is, het is een monnikenwerk. Het is heel tijdrovend. U heeft maar, zelfs een, een huisje daar nu, begrijp ik. Hè? Ja, ja, te blijven. ja. Iedereen denkt dat ik heel rijk ben, maar het is een huis van 500 euro. Het is meer een krot. En de ratten die zorgen dat het nog een beetje schoon blijft, denk ik. Want het wemelt van de ratten in Hatanga, waar dat is. Maar, ook ook in, in uw huisje. Ook in mijn huisje, ja. ja ik, ik, heb, ik vind het altijd vervelend. Want die, die ratten die zijn van die intelligente dieren. En. Dan, vooral als je dan weer pas bent, want het huis is niet altijd bewoond. En dan, dan ben je daar. En dan de eerste avond dat ik daar slaap, ligt een soort linoleum op de vloer. En dan kan ik natuurlijk niet slapen, want één, je hebt te maken met tijdsverschil. Maar twee, je moet wel uitgerust zijn, dan lig je toch in je bed. En dan hoor je heel voorzichtig die ratten tevoorschijn komen. Die hoor je op het linoleum, hoor je ze lopen. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. En op een gegeven moment denken ze, oh, die mol is er niet. En dan gaan ze te keer. En ik leg dan altijd een schoen op mijn nachtkastje. En dan sla ik in één keer heel hard op die nachtkast. En dan spuiten ze weg. Maar dan, zo'n zes, zeven, acht minuten later, dan hoor ze weer heel voorzichtig gekomen. Ja, en dat gaat door totdat ik eh, zo moe ben dat ik in slaap gevallen ben. Ja. Nou, nou zijn we het korte nachten, want u, u, normaal gesproken spreekt u, staat u om, om een uur of vier op. Ja, uh, dat vind ik heel normaal. Ja, ja uh, ik niet, maar uh, <laughs> voor u is dat, dat ja, ja, ja. Een, een tijdje waarop u opstaat. Want de, de omstandigheden verder, want nou ja, ratten in het huis van u met haardrogers um, aan de gang. Um, dit is dan omdat het daar uh, koud is, dat kan tot min hoeveel min graden vijfde, Min 50, min 60 is heel normaal. In de maar winter. u werkt ook in Griekenland waar het dan ja. plus uh, 45 graden is. Ja, ja, in Griekenland heb ik ook uh, opgaven gedaan. Dan ben ik, ik ik ben net afgelopen maandag teruggekomen. Maar eh, er was ook een conferentie in Avignon in Frankrijk. En dan ontmoette ik een, een Griekse paleontoloog uit Thessaloniki. En die had slachtanden opgegaven van een mastodont. Ongeveer 3 miljoen jaar oud. Mastodonten zijn ook olifantachtige dieren. Maar het zijn eigenlijk gewoon uitgestorven diersoorten. En die hadden, en die hadden een lengte, vertelden ze mij, van 4,39 meter. En dat zouden de langste slachtanden ter wereld zijn. Kom eens een keer kijken. En iedereen die me uitnodigt, daar kom ik een keer. Maar dat kan wel lang duren. En toen, een jaar of vijf, zes later... organiseerde die mevrouw een uh, conferentie in, uh, in Noord-Griekenland. En toen dacht ik, van dan is dit het uitgelezen moment... om deel te nemen aan die conferentie. En dan ga ik een week ervoor heen, En dan ga ik eens die lange slachtanden van haar bekijken. En dat heb ik gedaan. En toen ik daar aankwam... op hetzelfde moment, op dezelfde dag... werd er in die groeven... Waar zij die hele lange slachtant had opgegraven. Nog een slachtant aangetikt door de tanden van een kraan. En die hadden haar geïnformeerd. En zij had mij meegenomen naar die groeven. En toen zei ze tegen mij, je hebt ervaringen in dat opgaven, Hoe dat moet, hè? echt wetenschappelijke Het Is iets anders dan even iets uit de bodem halen. Mm -hmm. Wil je dat voor me doen? Ik zei, ja, maar het is nu oktober. Dat, dat, daar heb ik geen tijd voor. En bovendien was het toen ook koud. Ik zeg, uh... Toen zegt ze, ja, wanneer kun je dat wel doen? Ik, zei, nou, ik denk, uh, uitstellen volgend jaar zomer. Dat is eens goed. Dan stoppen we het werk hier en dan doen we dat volgend jaar juli. Ik zeg prima. Ik realiseerde me niet dat het daar in de zomer zo'n 45 graden warm is. Het is in de bergen. Een uh, prachtig gebied. Vreselijk maar heet. Vreselijk heet. Maar die hebben we er wel uitgehaald. En dat was een nieuw uh, record. Hè. Dat, het is opgenomen in het Guinness World Record boek. Vijf uh, meter en twee centimeter lang. En dat waren olifantachtigen. Niet waar de slachtanden recht naar beneden wijzen, maar als het ware voor uit de schedel kwamen, zacht ge gebogen en dan vijf meter lang. Het is onvoorstelbaar hoe een dier daarmee door een bebost gebied kan, uh, kan leven. Want, of manoeuvreren moet ik zeggen, want die mastodonten die hebben in een soort jungleachtig biotoop geleefd. Heel warm, met een hele hoge luchtvochtigheid... en waarschijnlijk grote delen van de dag ook in het water doorgebracht. En hun kiezen verraden dat het browsers zijn. Dus takken en twijgen van uh, bomen en struiken eten. Het ja, is fantastisch als je dat meemaakt. Ja, u gaat helemaal stralen van, van dat idee dat die, die slachtanden die ja. gevonden heeft. Ook al was het dan ja, klerenwerk in de, in de hitte. ja. Um, u, u wordt voor veel taken uh, gevraagd. Recent was er uh, de, de, het mammoetkerkhof dat aangetroffen zou zijn in Servië. Ja. Waar um, nou werd gezegd van misschien wel twintig uh, mammoeten in één uh, kerkhof ja. uh, uh, een graf gevonden. En toen hoor ik op de radio vertellen, nou um, dat moet er nog maar eens even afwachten. Inmiddels bent u daar geweest hè? Ja, ja uh, dat is uh, 90, in de buurt van Kostolac, uh, 90 kilometer ten oosten van Belgrado in Servië, daar zijn hele grote archeologische nederzettingen... uit de Romeinse tijd. En die worden opgegraven door archeologen. Dat zijn geen paleontologen. En die meneer die dat leidt, dat is een, een briljant iemand... want die verstaat heel goed de kunst om PR te doen... voor zijn archeologische park. Vimunatium heet het. Daar is hij briljant in, maar niet in het, het werk wat hij doet. De paleontologie, paleontologie heeft hij geen kaas gegeten. Want uh, daar werd uh, een jaar of drie, vier geleden een mammoet ontdekt... In die bruinkoolgroeve die daar is, die is waanzinnig groot. En zo'n 26 meter onder het aardoppervlak, ook weer door een graafmachine, kwam een mammutskleur tevoorschijn. En die hebben ze opgegraven en daar heeft deze man PR over gedaan. En ik las dat in Nederland, in de krant, 5 miljoen jaar oud, van een zuidelijke mammoet. En ook nog eens een keer dat het een foutje was. En ik had wel een paar foto's gezien op het internet daarvan. Ik denk, ja, dat klopt volgens mij niet helemaal. Ik ga die mensen benaderen. En ik heb hem te pakken gekregen. Hij nodigt me onmiddellijk uit. Ik ben toen met mijn fotograaf naartoe gereisd. En toen kreeg ik toegang tot dat skelet. En toen moest ik mijn servische collega's teleurstellen. Want ik zei van ja, dat is geen vijf miljoen jaar oud. Want toen waren er nog geen mammoeten in Europa. Het is geen stier. nou, Het is geen, geen, geen koe, maar het is een stier. En het is geen zuidelijke mammoet, maar een mammoet. Ongeveer een miljoen jaar oud en houdt het mee op. Nou, dat vonden ze nog niet zo erg... Alleen ze hebben me een paar dagen later meegenomen naar Kikinda. Dat ligt ten noorden van Belgado. en ook daar hadden ze een mammoetskelet En ook die was fout gedetermineerd en ook het geslacht was niet juist bepaald. En dan moest ik ze opnieuw teleurstellen. En toen waren ze daar niet zo blij mee. Er zat een correspondent van het NRC Handelsblad... en die heeft daar in de tijd een groot verhaal over gemaakt. Want het was als het ware een aanval op die archeologen, terwijl het helemaal niet zo bedoeld is... ik beperk me tot feiten, hè. ik onderzoek het skelet... en dan kom ik tot de conclusie op basis van maten... op basis van de kiezen hoe die eruit ziet, dat dat van een stier is en dan van een andere soort... dan wat zij ervan gemaakt hadden. Maar dat was niet zo leuk voor hen. Maar is het ook een soort onderlinge strijd? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Het is absoluut geen strijd, maar het is altijd vervelend... dat als u iets zegt en u heeft daar een bepaalde voorstelling bij... En dan komt er iemand die er wel verstand van heeft en er iets anders over zegt. Dus als je dat al wereldwijd verspreid hebt door middel van de media... dan is dat gewoon vervelend als je terechtgezet wordt. Dat skelet van drie jaar geleden, dat is inmiddels gepubliceerd. Dat heeft een Engelse paleontoloog gedaan, een Servische paleontoloog en ikzelf. Een paar maanden geleden is dat gepubliceerd. Een hele mooie wetenschappelijke publicatie. En daar blijkt onder meer uit dat ik het toen al bij het juiste eind had. Nu een aantal weken terug is er in diezelfde bruinkoolgroeven opnieuw gegraven... en heeft men grote botten gevonden. En meteen heb ik mijn servische collega uh, geïnformeerd... of gevraagd van, wat is dat? Want ik hoor meneer Korach weer op de radio en op televisie... dat ze daar twintig mammoeten hebben gevonden, een mammoetkerk... of uh, weet je daar wat van? en Ik wil dat wel graag zien. En die heeft mij onmiddellijk teruggemaild van... oh, voorzichtig, want dit zijn archeologen die aan het werk zijn... En, het enige wat we weten is dat het grote botten zijn, maar we weten nog niet wat. Want zij was er ook nog niet geweest. En dat is ook allemaal een klein beetje te dik aangezet. Ja. En als iemand uit Servië dat in Parijs wereldkundig maakt... dan ga je ervan uit dat dat juist is. Helemaal als hij ook dat hele mooie, complete skelet van drie jaar geleden kan laten zien. Maar onderzoek zal uitwijzen wat het precies is. En dan weten we ook welke soort... Ja. En, en we, daar bent u dan ook bij betrokken? Ja, ze, ja ik ben uitgenodigd om er mee te doen. Dus uh, ik moet nog wat vrije dagen zien te vinden en dan ga ik daar ook heen. Maar ze halen eigenlijk de vijand in huis, lijkt het wel. Nee, nee, nee, nee want het gaat in de wetenschappen toch om dat je je tot de feiten beperkt. En die feiten zijn ja, dat is gewoon heel duidelijk. Hè? Als je een skelet hebt met hele grote slagkanden in een mammotskelet dan heb je bijna altijd met een stier te maken. Want we weten dat er een heel groot seksueel dimorfisme is... tussen de mannelijke en de uh, vrouwelijke dieren. De mannelijke dieren die groeien hun leven lang door... en worden heel erg groot en ontwikkelen... die hele grote spiraalvormige krulde slachtanden. Terwijl die koeien, ja, als die eenmaal drachtig worden... dan stopt de grote toename en die hebben geen grote slachtanden. Afrikaanse olifanten zo, bij Aziatische olifanten. En we gaan ervan uit dat het bij die mammoeten... in het ijsteedvak ook zo is geweest. Ja. Als je dat niet weet, ja, dan ben je gauw genegen om, uh, om wat te vertellen. Kijk naar uh, Ice Age 1, 2, 3 en onlangs ja. nummer 4 ook gekomen. Ja. Iedereen wordt uh, ja, op het verkeerde been gezet, zo klein als hij is. Hè. man moet in sneeuw en ijs, terwijl we vanwege maagonderzoeken, heel goed weten... wat de menukaart van die Mammoet is geweest. En die menukaart die geeft aan dat hij in een steppenbiotop geleefd heeft. In koud, vooral droog klimaat, met harde grassen, met uh, papaver en dergelijke. Uh, Artemisia, dat zijn van die onkruiden die we liever niet in een tuin hebben. En daar hebben ze zo'n 200 kilo voedsel per dag van nodig, een gemiddeld dier... Hoe, ja. hoe weet u dat? Want u heeft op een gegeven moment de maaginhoud of de darminhoud meegenomen vanuit Siberië. Ja, ik, we deden een opgave in, in Siberië, uh, ook weer in de wintertijd, en uh, een stuk permafrost afgesmolten. En dan zaten de, de, de darmen, zaten daar ook in, en niemand was erin geïnteresseerd. Ik denk dat vind ik nou zonde om dat te laten gaan, dus ik neem die darm mee. In vorige toestand. En toen kwam ik thuis. En toen maakte ik die darm, die wilde ik schoonspoelen. En toen zag ik dat de onverteerde plantenresten erin zaten. Toen heb ik uh, dokter Bas van Geel. Hij is een paleobotanicus van de Universiteit van Amsterdam. Een paleoecoloog, moet ik eigenlijk zeggen. En die heb ik gebeld. Bas, ik heb nu iets. Ik heb de, maag, of de darminhoud van, uh, van de mammoet 18.560 jaar oud. Hij wist niet hoe snel die bij me moest komen. En hij heeft het helemaal geanalyseerd. In de keuken? En dat was bij mij in de keuken en hij heeft het meegenomen naar de Universiteit in Amsterdam. En we hebben daar een prachtig verhaal over gepubliceerd: hè, over het, de laatste maaltijd van deze 18.560 jaar oude mammoet. En dat is natuurlijk een, een reflectie van de biotoop waar het dier in geleefd heeft. En dat uh, ja, zijn prachtige gegevens, want dan die, die, die, die analyses van die maaginhoud. Van Die darmen die geven aan dat het beest dus in die koude, droge gassteppen geleefd heeft. En niet op de besneeuwde toendra waar niks te vreten is. Nee, dus zo'n beest gaat dan nog meer voor uw leven? Ja, en dan zie je hoeveel misverstanden er over zijn in de wereld. Hè. Ik kan me herinneren dat ik vroeger wel eens Fred Flintstone heb gezien. Daar komen eh, dinosauriërs en mammoeten gelijktijdig voor. Dat is natuurlijk ook niet zo geweest... En bij Ice Age 1, 2, 3 en 4 zie je Manfred, hè, dat is geloof ik de Nederlandse naam voor die mammouth. Diego is de sabotonkat, als ik me goed herinner. Uh, die leven op een besneeuwde toendra. Maar daar horen ze niet thuis. Dus al die kinderen krijgen verkeerde informatie. En dan mag ik het weer opnieuw onderuit halen: van dat is fout. Oh, kinderen vinden het trouwens vreselijk leuk als je hierover vertelt. Ja. Uh, nou, het is mooi om, om uw uh, verhalen erover uh, te horen. D Dick Molders, uh, te gast vannacht in, in Kazeluna. Um, Zometeen over uw werk bij de douane, want eigenlijk bent u... Uh, ja, medewerker van de Belastingdienst, ja. uh, gestationeerd op Schiphol bij de douane. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Laten we eerst nog even luisteren naar muziek die u meegenomen heeft. Lou Reed, waarom gaan we daar naar luisteren? Nou, het is perfecte is natuurlijk. De man begint nu oud te worden. 14 juni was hij nog in Amsterdam... Uh, ik veroorloof mezelf helemaal geen luxe. Uh, wel gezond eten. Ik heb geen auto, ik heb geen horloge, geen ringen. Uh, Daar geef ik niet om. Maar waar ik wel om geef is om Lou Reed. Want ik vind dat fantastische muziek. Uh, ik ga met mijn zoon en met mijn vrouw, als hij in Nederland is, altijd naar zijn concerten. en Hij heeft uh, hele mooie muziek gemaakt. All you do is psychiatrists, they'll give you electric shot They said they'd you live at home with mom and dad Instead of mental hospitals But every time you tried to read a book, you couldn't get to pay 17 Cause you forgot where you were, so you couldn't even read Don't you know they're gonna Kill your sons Don't you know With thoraxine on crystal smoke you toe Like a son of a gun Don't you know they're gonna kill your sons Don't you know they're gonna kill En kill your sons op verzoek van mijn gast Dick Mol. Hij is hier te gast in Casaloena. Overigens, meer informatie over deze uitzending en een andere aflevering van Casaloena vindt u op radio1.nl. En daar kunt u zich ook aanmelden voor het nieuwsbrief en de podcast. Morgen is dit gesprek namelijk terug te luisteren, wat ik voer met Dick Mol. U bent naast Mamu Deskundige dus ook werkzaam voor de douane op Schiphol. Um, met name deskundig op het gebied nou, van heel veel dingen, uh, maar ook van, van merkartikelen en, en zaken die, die uh, ja, vervalst worden, nagemaakt worden. Ja. Hoe, hoe selecteert u nu als ik aankom op Schiphol, hoe, hoe haalt u mij er nou uit? Hoe, hoe weet u van, oh, die persoon moet ik hebben? Uh, nou, personen, kijk, de douane is eigenlijk van de goederen. Je moet het zo zien, de douane is een onderdeel van de Belastingdienst. Wij resorteren onder het ministerie van Financiën. Meneer Wekers, dat is de staatssecretaris en dat is onze baas. En onze hoofdtaak is dat wij belasting heffen... die verschuldigd is bij de invoer van goederen. In de zeehavens, Amsterdam, Rotterdam, Vlissingen, Harlingen... Delfzijl gaan maar door. Het gaat om heel veel geld. Dat zijn de douanerechten of invoerrechten. En daarnaast ook nog eens een keer de omzetbelasting... We twee percentages hebben we 6% procent en 19%. Procent. Ja, dat, kon, dat moeten we controleren. Dat controleren. Wij zijn een, controle, ja. een, een controleinstantie. Hè? We zijn geen opsporingsdienst. Daarnaast, omdat wij eenmaal aan die buitengrenzen van de Europese Unie staan... hebben wij ook uh, een groot aantal taken... die niets met fiscaliteiten te maken hebben... maar alles op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Bij veiligheid kunt u denken aan de invoer van geneesmiddelen... Je kunt denken aan sanctiemaatregelen, als voorbeeld uh, ruwe diamanten... die niet in Nederland ingevoerd mogen worden. Ruwe diamanten uit conflictgebieden, ook wel conflictdiamanten ja. genoemd... of Blood Diamonds, ja, van die, die, die mooie diamantre. film in Sierra Leone... die in de tijd door uh, De Caprio, dacht ik, gemaakt is. Ja. Dat heb ik overigens nooit gezien, maar ik weet dan wel waar het over gaat. Uh, bij uh, economie moet u denken aan inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht... Bij gezondheid moet u denken aan invoer van veterinaire goederen. Alles op het gebied van vee en vlees, zal ik maar zeggen. Fytosanitair, alles wat te maken heeft met planten en planten, ziekten en dergelijke. Milieu, alles wat niet met, met fiscaliteit te maken heeft. En de controles. In het reizigersverkeer op Schiphol, die gebeuren allemaal op basis van risicoanalyse. Dus die douaneambtenaar die er staat, die weet precies van welke band, van welke bagageband de passagiers komen. Want die gegevens die, die kunnen gewoon op een scherm aflezen hè, welk vliegtuig waar afgehandeld wordt. Maar stelt u bent in zuidoost azië geweest, u reist alleen en u komt aan en u heeft een mooi t-shirt aan met daar vet gedrukt Chanel op staan. We weten allemaal dat Chanel, net zo goed als Burberry... of allerlei andere merken, uh, ja, uh, een kostbaar merk is. Hè? Ja. En dat dat veel wordt nagemaakt. En de invoer van namaakgoederen is in principe verboden. Dat zegt het wetboek van strafrecht. Hè, dat u strafbaar bent als u dat opzettelijk invoert. Alleen diezelfde wet zegt ook... als u enkele stuk voor eigen gebruik heeft, bent u niet strafbaar. Dus een paar dingen mag je meenemen. Ja, wat u mag meenemen de Europese Unie in, in casu-Nederland. Dat zijn drie namaakhorloges, of drie nagemaakte horloges... en drie stuks overige goederen. Bijvoorbeeld een tas van Burberry, een sjaal van Chanel... en nog een tas van uh, Chanel, van, uh, noem maar wat op, een Ray-Ban, een zonnebril. En nog eens een keer 250 milliliter nagemaakte parfums. Als u die hoeveelheden bij u heeft, bent u niet strafbaar... Komt u daar overheen, dan bent u wel strafbaar. Dus als ik vier horloges bij me heb? Bent u strafbaar? En dan Vol, is al voor het doi. ene extra horloge dan? Nee, dan bent u strafbaar nee? voor die vier horloges. Want de wetgever heeft bepaald bij drie stuks, is enkel stuks voor eigen gebruik, bent u niet strafbaar. Maar gaat u eroverheen, heeft u vier stuks. Voor eigen gebruik. Maar dat. Dat niet. mag niet. Dat dus dat, dan zou het voor de handel kunnen zijn. En maar ho, ho, hoe weet u dat nou? Want u zegt, nou, een mooi T-shirt van Chanel heeft diegene ja, aan. Ja, ik zie u dan aankomen lopen. Dan, ja, Ik weet, op basis van mijn opleidingen die ik geniet... en de informatie die ik krijg van allerlei merkhouders... want douane werk ik met heel veel organisaties samen. Hè, Stichting Namaakbestrijding en dergelijke. krijgen we informatie wat Chanel wel maakt en wat niet maakt. Chanel maakt geen T-shirts. Dus als u op uw borst Chanel heeft staan... Dan kan ik in één oogopslag zien of de letter E wel correct geschreven is. En ik weet dat ze dat niet maken. Dus u maakt inbreuk op het merk Chanel. En als u er één aan heeft, dan zou het ook heel goed kunnen zijn... dat u misschien nog eens een horloge om heeft wat nagemaakt is. En dat zou een reden kunnen zijn om u te controleren. Ja. Dat, dat, dat doet u dan. Ik, ik kan me voorstellen, er was vandaag in het nieuws... dat, dat uh, passagiers in vliegtuigen steeds agressiever uh, worden. Dat, dat er in meer incidenten ja. zijn. Um, dat ze ook naar u toe denken van, hallo, um, dit is mijn bagage. Dat ze ook richting de douane medewerkers agressiever worden. Mondiger. Nee, kijk, wat wij doen is altijd iemand met respect behandelen. We proberen altijd zo duidelijk mogelijk te zijn... Als u op de luchthaven aangekomen bent en u heeft uw bagage... heeft u namelijk twee mogelijkheden om die luchthaven, die aankomsthal te verlaten. U heeft het zogenoemde rode kanaal, goederen aan te Gaan geven. geven ja. Daar gaat u heen als u iets gekocht heeft wat een waarde van 430 euro... de reizigersvrijstelling te boven gaat, want dan moet u dan belasting overbetalen. Neemt u het groene kanaal, door, door dat groene kanaal te lopen... dus zonder uw mond open te doen, verklaart u, zegt de wetgever... dat u geen andere goederen bij u heeft dan waarvoor vrijstelling verleend wordt... 200 sigaretten bijvoorbeeld. Of u heeft een laptopje gekocht van 400 euro omgerekend. Dat is breder, die 430 euro. Dat mag u dan zonder problemen meenemen. Maar het kan zijn dat de douane u controleert. Ja. Wij nemen daar steekproeven, he, random controls. En dan kan het zijn dat we vragen van heeft u nog iets aan te geven. Dat is meer beleefdheid dat we dat doen. En dan kan het zijn dat u uitgenodigd wordt om uw bagage open te maken. Zolang wij maar duidelijk blijven, zal iedereen dat begrijpen. Ja, is, is dat zo? Of wordt het ja, ik toch wel, uh... ja, ik heb daar uh, geen moeite mee, nee. nee. Want u heeft ook uh, in de jaren negentig meegewerkt aan een tv-programma. Van uh, Jorin was dat, Schiphol Airport. En dan zag ik u wel eens en dan... Nou, moesten mensen nou, 1500 gulden, denk ik, toen nog uh, uh, boete betalen. Maar er kwam bij u vervolgens een, een haast een heel college... Uh, waarom de mensen het fout gedaan hadden wat ze wel mochten. En ik dacht, die man moet het onderwijs in. Terwijl volgens mij die, die, die mensen dachten van... hou toch op te zeuren, geef mij die boete en ik wil doorlopen. Nee, mensen willen wel graag weten waarom. Hè? Kijk, je kunt, uh, vooral als het buitenlanders zijn... die hier te gast zijn in ons land... Uh, die kun je wel een boete laten betalen. Maar als ze dan naar buiten lopen en ze weten niet waarom of wat er mis is gegaan... Uh, ik heb altijd gemeend dat ik dat moet uitleggen. En uh, ik heb het gevoel dat de meesten dat altijd wel gewaardeerd hebben. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Daar legt ook Duidelijkheid... een soort eer in. Daar legt ook een soort eer in. Ja, ja ik vind, uh, uh, wij zijn een professionele organisatie. En ik ben van mening dat de overheid iedereen met respect moet behandelen... en heel goed moet aangeven van wat en waarom. Mhm. Mm nou, zou je van U heeft contact met allerlei organisaties. Um, betekent dat dat u bijvoorbeeld naar zo'n Chanel-fabriek gaat? Of dat u naar uh, andere fabrieken gaat om te weten van. Hé, hey, um, Louis Vuitton doet een ritje op, op deze manier in de tas, zodat u weet wanneer het vals is en wanneer het echt is? Nou, kijk, heel veel van die uh, uh, merkhouders, hè, de eigenaren van het intellectueel eigendomsrecht. die worden in Nederland vertegenwoordigd door de Stichting Namaakbestrijding. En daar werken we heel nauw mee samen. En één keer per jaar worden we dan helemaal geïnformeerd door allerlei verschillende. Merk, producten, hoe hun product er in werkelijkheid uit moet zien. En over het algemeen kan iedereen dat wel zien hoor, want laten we eerlijk wezen, als u naar de winkel gaat en u koopt een shirt van Nike en u betaalt er 80 euro voor, daar straalt de degelijkheid vanaf. Of u neemt een shirt van uh, Lacoste als u naar de Kalverstraat gaat. Dan ziet u ze allemaal keurig netjes op stapeltjes liggen. En dan kijkt u hoe de knoopjes er aangestikt zijn. Dan ziet u dat er een spritje aan de zijkant zit van anderhalve centimeter. Ja, als u dan in Zuidoost-Azië daarin komt, er zit geen spritje in. Moet u al weten dat het geen echte is. Kijk naar het neklabel. Lacoste geeft dat door middel van cijfers aan wat de maat is. En niet door middel van X, XL en dergelijke. Dat zijn allemaal hele kleine dingen. En de degelijkheid straalt er van. Uh, het echte product straalt er bijna altijd van af, zo heel mooi verpakt. Terwijl, uh, ja, al die goedkope namaak, want die wordt natuurlijk overal enorm belazerd, en ze in dat knisperende plastic en derken, dat, dat, en mensen weten dat ook wel. Dat, ja, zeker ook als je kijkt naar de prijzen die je dan uh, Ja, en, en, en ik ben van mening dat de overheid heel veel aan voorlichting doet. Hè. De, de, allerlei programma's hebben we gezeten om het uit te leggen. En dergelijke. Dus bijna iedereen is er wel van hoogte. Ja, natuurlijk weet ik wel dat het namaak is, maar ik dacht van ja, u controleert me niet. Uh, u zou me wel laten lopen en zo. Nee, wij, wij moeten iedereen met respect behandelen en iedereen ook gelijk behandelen. Daarom zijn die regels uh, die zijn heel duidelijk en die zijn voor iedereen hetzelfde. Ja. En dat is eigenlijk ons uitgangspunt. Geldt dat ook als u wel eens spullen meeneemt als mammoeteskundige? Ik kan me voorstellen dat u af en toe wel eens denkt als douane... de medewerker van, hmm, kan ik dit eigenlijk nee, wel ik meenemen? Heb, uh, u uh, kunt ik het heb, ik, zijn. Nee, dat wil ik ook niet. Ik, uh, ik heb eens een keer gehad. Ik kwam terug uit Siberië en toen werd ik gecontroleerd... door een collega die mij niet herkende. Die, was, die had mij niet zo lang uh, daarvoor niet, niet gezien. En die vroeg keurig niks meer heeft u aan te geven? Ik ben roker en sigaretten in Rusland kosten bijna niks. Ik, had, ik weet niet hoeveel sigaretten mee kunnen nemen, dat doe ik niet. Ik nam nooit meer dan 200 stuk sigaretten mee. En ik werd gecontroleerd en hij was bijna klaar. En toen kwamen een paar collega's bij die zeiden van, ja, weet je niet wie je controleert? Oh, sorry, sorry. Nee, ma ja. maak af. M mijn in integriteit, dat is mijn goud waard. Ja. Dick Mol, hoorden we in, in Kaasloona. Dank voor uh, uw verhaal. We gaan graag straks in het tweede uur verder praten... namelijk uh, over de ervaringen met de douane. De luisteraars, u mag bellen met um, ja, verhalen over de, de overgaan. wat voor opvallende zaken u daar heeft uh, meegemaakt. Bent u bijvoorbeeld heel streng gecontroleerd? Kost het u uh, veel moeite? Of bent u misschien wel eens uh, op een grensovergang geweest... waarvan gezegd werd, gezellig dat u er bent? Uh, kom vooral uh, ons land binnen. Nou, bel met uw ervaring op 0800-1121. 0800-1121. Of mail naar Kaasloona.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 Hij droeg een soort gevangenispak en hij had vreemde ogen. En hij wilde van alle paden weten waar ze naartoe gingen. Toen we een paar uur later in Van Nosk kwamen, bleek dat daar een gevangenis voor ter beschikking gesteld was. Nou, noem dat maar eens niet griezelig. Dat was een ontsnapte gevangene. Oh. Ik denk het. Had ja, jullie wat op je hoofd kunnen slaan met die knuppel? En je geld afpakken? Ja, ik vond het niet leuk. En ja, wat hebben jullie toen gedaan? Niets. Nicoline wilde niet dat ik naar de politie ging. Maar ik weet ook niet wat ik gedaan had. Nee? Waarom bouw je dat niet? Ik vond het zielig. Nou, ik zou het zeker gedaan hebben. Stel je voor, die man die had je wel ik weet niet wat kunnen doen. Hè, Ad? Ja, ik zou het ook gedaan hebben, geloof ik.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 Bekijk die nou maar eerst eens voor je Lukács schrijft. Dan zul je zien dat het allemaal best meevalt. Frik. Je bent terug? Ja. Je hebt vast een goede vakantie gehad. Heel goed. Uh, overmorgen krijgen we bezoek van de president van het hoofdbureau...